7 uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomassen. Noord-Brabant heeft beste onderwijs. Schippers wil overleggen over voetbalgeweld... en hockeymannen in finale Champions Trophy. Middelbare scholen in Noord-Brabant halen het meest uit hun leerlingen... blijkt uit de lijst van beste scholen die de Volkskrant publiceert. De VWO's, HAVO's en VMBO's in Noord-Brabant scoren allemaal zeer goed...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 Begin volgende week overleggen vier ministers met onder meer de burgemeesters van de grote voetbalsteden, sportorganisaties en de politie over het geweld rond de voetbalvelden. De overleg staat onder leiding van minister Schippers van Sport. Dat zei de minister zelf in het tv-programma Pauw en Witteman. Het is de bedoeling dat er in het topberaad gesproken wordt over aanscherping van de voetbalwet. Naast minister Schippers zullen ook de ministers opstelten van Veiligheid en Justitie, Asscher van Integratie en Bussenmaker van Onderwijs aan tafel zitten. Afgelopen zondag werd een grensrechter in Almere... door spelers van een jeugdelftal uit Amsterdam in elkaar geschopt. De dag daarna overleed de grensrechter aan de gevolgen. In de vier grote steden konden daklozen vannacht binnenslapen vanwege de kou. Plaatselijk kwam de temperatuur ruim onder de min 10 graden. De GGD's van de vier grote steden bepalen elk jaar samen... wanneer er extra opvanglocaties ingericht worden... In Amsterdam was er extra opvang ingericht in een voormalig kantoorpand waar 220 mensen terecht konden. Dat zijn 60 plaatsen meer dan vorig jaar, omdat volgens de organisatie het aantal daklozen toeneemt als gevolg van de economische crisis.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 De grootste kerstboom ter wereld is weer te zien. De verlichte zendmast Lopik bij IJsselstein. De kerstboom is 367 meter hoog... en wordt onder meer gebruikt voor radio- en tv-uitzendingen. Vorig jaar konden de 120 lampjes door brandschade... niet in de zendmast worden opgehangen, maar nu dus weer wel. De hele operatie kost zo'n 60.000 euro. Dat geld komt van donateurs voor een groot deel omwonenden. Rond 6 januari worden de lampjes weer van de zendmast Lopik verwijderd.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 Het weer, vanochtend eerst zon, maar vanmiddag neemt de bewolking toe. Het is droog en in het binnenland blijft het vriezen. Aan de kust wordt het 1 of 2 graden boven nul. Vanavond en vannacht gaat het dooien en valt er natte sneeuw, mogelijk ijzel en later regen. Morgen geregeld buien en een temperatuur van enkele graden boven nul. Da, da, da.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 Twee opera's van Gloek, Ivergenie Anolide en Antoride. Een oogstredende parsival van Richard Wagner en van Rimsky-Korsakov... de legende van de onzichtbare stad Kitesh, Elke zondagmiddag op Nederland 2.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Koud, hè? Goedemorgen. Zaterdag 8 december. Het is krabbige geblazen. Handschoenen aan, muts op... of gewoon lekker nog even omdraaien in het warme bed... en luisteren naar het nieuws. En het nieuws gaat over de twee Australische disjockeys... die een grap uithalen met gruwelijke gevolgen... voor een Engelse verpleegster. De Patriots-raketten van Nederland. Waarom hebben wij eigenlijk als een van de weinige landen... die hele speciale raketten... We werden vanochtend in een voetbalkantine in Zoetermeer. We bellen met de voorzitter van Buitenboys... en hebben aandacht voor de wedstrijd van gisteravond in de Eredivisie Herakles tegen Utrecht. Bovendien gaan we kijken in Egypte. En om bij de kou terug te komen, we bellen met een weerman uit de koudste plaats van Nederland. Vannacht heeft het plaatselijk zeker 10 graden gevroren. Vooral in het oosten van het land was het koud. En dat betekent barre tijden voor dak- en thuislozen. In de vier grote steden ging daarom de winterkoude regeling in. De extra overnachtingsplekken naast de reguliere nachtopvang. In Amsterdam werd daarvoor een leegstaand kantoorgebouw omgebouwd tot opvangshuis. Verslaggever Martijn Bink ging er kijken. Deze, uh... Krijgt u van mij mee. Dit is uw bednummer. Ja. Als u morgen uw bagage terug wil, moet u deze even laten zien. En dit is uw maaltijdbon. Uh, kunt u boven maaltijd halen. Leg ik deze voor u achter. Ja? U komt hier slapen, meneer? Ja. Is het buiten te koud? Nou, behoorlijk. Ja. Het is... Uh... Ik heb wat ik gehoord, het wordt 17 graden ondernog. Hoe is het om zo'n nacht buiten door te brengen? Ja, nou, dat is helemaal goed. Je gaat een zo plekje zoeken, het centraal station, een kraakpand. Je zoekt wat op waar je ergens beschermd bent tegen de kou en de wind. En dan mag ik hier uh, eten en slapen. Loop je mee? Ja. Heb je al gegeten? Van de, ja. wil, je een, wil je eerst gaan eten of ja. wil je eerst even ja. je bed? We lopen met Pieter ja, en iemand van de daklozenopvang de trap op. En gaan naar zijn slaapkamer toe Nou, het zijn mijn boekjes. Dit is een, uh, een kantoorpand, 10 uh, jaar oud. Harry Herfst, een van de coördinatoren van de winteropvang. Nooit ingericht met de bedoeling om hier ooit uh, een nachtopvang voor uh, dag- en thuislozen te organiseren. Maar uh, in een weektijd uh, omgetoverd tot uh, voorziening waar 220 mensen moeten worden uh, opgevangen in de winterkou. Het is gewoon een kantoorgebouw in Amsterdam-West. Maar in de ruimtes waar tot voor kort mensen achter computers zaten, staan nu allemaal veldbedjes. Kijk, dit is uh, een van de twee grootste slaapzalen die we hier hebben. Ik moet een beetje zachtjes doen, want jullie liggen inderdaad al drie mensen lekker onder de dekens. Waar had je normaal geslapen vannacht? Bij op straat. Ik ben dakloos. En uh, dankzij deze opvang heb ik uh, toch nog ergens een plek om ergens te kunnen slapen. Ik, vind het, ik ben er echt dankbaar voor. Het is niet pret, een pretje om een dakloos te zijn. Uh, wij zien uh, met de week het aantal uh, aanvragen om uh, uh, opgevangen te worden toenemen. Waar ligt dat aan? De economische crisis maakt dat mensen steeds meer in financiële problemen komen. En die lopen uh, toch vaak zo hoog op dat dat uh, uitmondt in uh, uh, deurwaarders, uh, uh, huisuitzettingen en uiteindelijk dus uh, op straat belanden. En dan komen we in... We komen nu in het restaurant. Uh, dit biedt uh, plek aan uh, een 75-tal uh, mensen... die hier uh, uh, tegelijkertijd de maaltijd kunnen nuttigen. Ja, dit was eigenlijk gewoon de kantine van het kantoorgebouw ooit. Dat klopt. Mensen staan hier in de rij, krijgen bestek uitgedeeld. Wat schaft de pot vanavond? Vanavond schaft de pot rotti met worstjes en boerenkool. Komt er nou ook een moment dat u mensen van straat gaat halen... omdat het koud wordt? Ja, ja, dat is... Uh... Uh, nu al bezig. Uh, uh, bij de, als de winterkoude opvangperiode uh, uh, ingaat... dan wordt iedereen verplicht om uh, naar binnen te gaan. En Pieter, die we bij de ingang tegenkwamen, zit inmiddels lekker aan het toetje? Ja, dat is heerlijk. Ik ben blij dat hij de boerenkool in de soep heeft gehad. Je wordt gelijk een beetje mens weer. Is het een zwaar leven? Het is zwaar Heel veel mensen denken altijd dat mensen er zelf voor kiezen hè, om op straat te wonen. Is dat zo? Nee, hoor. Nee, absoluut niet. En toen kwam de winter. En dan uh, moet je misschien dat je het warm hebt. Nou, ik hoop dat u lekker slaapt vannacht, lekker warm. Ik wel. Ik geloof mij, hoor. Wel te rustig voor straks. Ik wel. De wens was van Martijn Bink die de reportage maakte. We gaan nog meer uh, naar iets wat met de kou te maken heeft... maar dan een hele andere betekenis. Het schaatsen in het Japanse Nagano wordt namelijk geschaatst. De wereldbekerwedstrijden, Sebastian Timmerman uh, was erbij. Uh, Sebastian uh, vooraf zei de Japanse sprinter Kato dat hij een 34-6 zou gaan rijden. Vind ik altijd gewaagde <laughs> uitspraken. Maar uh, wat heeft hij gereden? Uh, 35-20, dus dat uh, is ver verwijderd ja. van de 34-6. Hij reed dat wel al dit seizoen in uh, Nagano. Dat was in oktober. Toen verbeterde hij het baanrecord. Uh, en ik zag ook exact dezelfde tijd uiteindelijk als winnende tijd. Die 34-64 werd geëvenaard, maar door een Vin, Pekka Koskala. Uh, op zich wel bijzonder, want Koskala die verliet uh, drie weken geleden... het TIAF-stadion in een rolstoel... Oh. toen hij tijdens de tweede serie 500 meter geblesseerd raakte... aan zijn bovenbeen. Maar in ieder geval in drie weken dermate goed hersteld is van die blessure... om in Nagano terug te keren met een overwinning. 34-64, drie tiende sneller ook dan de nummer twee... En dat is een Nederlander. Michel Mulder verbeterde zijn beste seizoenstijd. En bracht hem op 34,95. Op zich dus goed gedaan door Michel Mulder. Maar wel drie tiende langzamer dus dan Koskela. Tucker Fredericks wordt derde. Dat is een Amerikaan. En Kato, even speciaal voor jou, Bert. Ja. Wordt ah. zesde ah. in die eerste omloop. Net voor Jan Smekens, die zevende. Wordt otterspeer negende. En Ronald Mulder zestiende. Bij de vrouwen geen Nederlands op het podium. Sangwa Lee, die wint daar in een barrecord trouwens. 37,63. De Olympisch kampioenen. Nou. Cordaira uit Japan wordt tweede en de Amerikaanse Heather Richardson derde. Thijs Junema reed wel de beste tijd voor haar van dit seizoen. 38-33, maar komt niet verder dan de vijfde plaats. We gaan zo verder met de duizend meter voor de vrouwen. En zo is Hula? Over nou, een minuut of drie ongeveer. Ah, Oké, okay. <laughs> dan horen u deze uitzending nog. Veel plezier erbij, dankjewel. Okay. Sebastian Timmerman was dat. Gaan we naar Amerika, want het Amerikaanse Hoge Rechtshof gaat bekijken... of het een oordeel kan vellen over het homohuwelijk. Jacqueline Ekman is in Washington. Het Hoge Gerechtshof gaat zich over twee zaken buigen. Allereerst de zaak die bekend staat als uh, Proposition 8. Dat is een referendum dat in 2008 het homohuwelijk dat in Californië destijds was toegestaan terugdraaide. Een kleine meerderheid van de inwoners van Californië stemde met dit uh, referendum uh, in. En uiteindelijk werd het hiermee dus het homohuwelijk ver uh, verboden. Dat uh, is één zaak waar het zich over buigt. En een, een tweede is DOMA, ook wel bekend als de Defense of Marriage Act. Het is een wet dat in 1996 werd ingevoerd en dat bepaalde dat het, dat het huwelijk... Uh, en alle juridische rechten die daarmee gepaard gaan... alleen toebehoren aan huwelijk tussen man en vrouw. Dus uh, alle homostellen die hier in de VS getrouwd zijn, legaal hebben uh, bijvoorbeeld geen recht op elkaars pensioen... of moeten belasting betalen over de erfenis... terwijl heterosterren dat niet hoeven. Uh, nou, over deze twee zaken specifiek gaat het uh, hoge rechtshof zich buigen. Maar moet ik het nou zo zien dat het hoge rechtshof... eigenlijk een soort uitspraak doet of het in heel Amerika toegestaan is? Nou, dat zou je dan ik, eigenlijk kunnen zeggen over Proposition 8. Uh, als het hoge rechtshof besluit dat uh, dit eigenlijk niet geldig is... dit referendum eigenlijk niet geldig is het verbod of homohuwelijk... dan zou het hoge restschuld kunnen besluiten... om uh, echt dit voor het hele land te laten gelden. Maar dat is nog helemaal niet het geval. Ze zouden het alleen kunnen zeggen van nou, Californië... Daar moet het homohuwelijk gewoon wel kunnen plaatsvinden. Maar ze zouden ook, en die macht hebben ze ook, om te kunnen zeggen: eigenlijk zou hiermee ook in heel het land het homohuwelijk moeten worden ingevoerd. Ja, dat lijkt me een zaak waar de homo-belangenorganisaties wel vrij blij mee zullen zijn. Ja, dat zijn ze zeker. Uh, uh, Homo-organisaties, mensenrechtenorganisaties uh, zijn heel blij dat het Hoge Rechtshof zich hier eindelijk. Overbuigd. Het is natuurlijk een hele uh, een omstreden zaak hier, het homo, homohuwelijk. Een heet hangijzer. Uh, zoals je weet, Verenigde Staten, conservatief land. Uh, eigenlijk werd uh, de, het homohuwelijk alleen aan de Staten zelf overgedragen. Uh, maar nu is het hoogressel die nu landelijk gaat kijken wat er gedaan kan worden. Uh, je ziet ook echt een beetje een ommekeer de afgelopen jaren. In een recente peiling, om mij iets mee te geven, in, in 1996 was 65 procent... Tegen het homohuwelijk in 2012, nu is dat nog maar 43 procent. Ook Obama um, is nu om, uh, was eerst nog voorstander van DOMA, Defensive Match Act, maar in 2011 nam zijn regering daar uh, afstand van. En hij heeft natuurlijk dit jaar openlijk het homohuwelijk ondersteund. Dus het is duidelijk een om gaande. En, en nu dus uh, de Supreme Court die zich, nu gaat, uh, zich hier nu ook mee gaat bemoeien. Ja, maar nou doen wij net alsof dat Hoge Rechtshof... Uh, een soort positieve uitspraak uh, gaat doen. Alsof we dat ook kunnen weten. Maar het, het kan natuurlijk ook toch zo zijn... want er zitten ook conservatieve rechters in, heb ik me altijd laten vertellen... dat het een andere uitspraak is. Ja, dat is het ook. En dat is ook een beetje klein, een klein beetje... De, de angst ook, ook onder de homo-organisaties... Um, uh, negen rechters, rechtshof, vier daarvan uh, enorm conservatief. Dus we zijn aan de ene kant blij dat het opgepakt wordt uh, door het rechtshof, Maar het kan natuurlijk inderdaad heel, uh, heel goed zijn dat, dat ze nu tegen gaan stemmen. Dat ze nu zeggen van ja die Proposition 8, verbod tegen homohuwelijk, huwelijk, is eigenlijk wel een goed idee. Uh, Doma blijven we ook nog eventjes aanhouden. En ja dan is iedereen, althans de homoorganisatie, weer terug bij af. Dus dat risico zit er wel in en die angst leeft wel degelijk. Um, uh, begin maart uh, zullen de, de voor- en tegenstanders een betoog houden... voor de negen van het Hoge Rechtshof. En in juni, als het goed is, volgt dan als het goed is de uitspraak. Jacqueline Ekman vanuit Washington. Kijk. En dan gaan we nu... U melden wat we straks gaan doen. Er is veel twijfel over nieuwe trombosemedicijnen. medicijnen Sommige specialisten weigeren ze namelijk voor te schrijven. In het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing van sneeuwresten. Informatie? Dan is het is vooral treininformatie. Van en naar Den Bosch minder treinen door een wisselstoring... En op dit moment op het moment dat ik dat zeg is die wisselstoring voorbij dus die treinen rijden weer en Den Bosch Eindhoven daar kunnen minder treinen rijden door uitloop van werkzaamheden. Dit is het NOS Radio 1 journal. Het Bert van sloten. Precies 30 jaar geleden werden in Parimaribo de decembermoorden gepleegd. Vijftien Surinamers die tegen het toenmalige militaire regime waren... werden doodgeschoten. De verdachten, inclusief hoofdverdachte Desi Bouterse, huidige president van Suriname, zijn nog altijd niet berecht. Het strafproces werd eerder dit jaar stilgelegd vanwege de amnestiewet. Tot grote frustratie van de nabestanden. Ze blijven zich inzetten om de rechtszaak weer op gang te krijgen. Soms tegen het in, zegt Sunil Umrawasing. Wiens neef 30 jaar geleden werd vermoord. Kijk, uh, het is lang geleden. Dat vult de leegte bij de nabestaanden niet. Het is dus belangrijk dat wij constant eraan herinnerd worden dat wat ons is overkomen, anderen niet mag overkomen. Vandaar, en uiteraard is ons primair belang, dat. Wij die gerechtigheid zoeken voor het uh, onrecht dat is aangedaan aan onze geliefden. Dat is op de eerste plaats. Maar vanwege de tijd, ook die dertig jaren, zijn wij ook tot een bepaald besef uh, gekomen dat de zaak een groter belang dient dan de vijftien mannen die zijn overleden. Want vandaag merken wij dat het mogelijk is via een democratisch systeem dat verdachten van ernstige schendingen van mensenrechten... door datzelfde democratisch systeem... tot president van een land kunnen worden. Dus het is, alertheid is constant geboden. We moeten waakzaam blijven. En de strijd voor gerechtigheid in een democratische rechtsstaat... kun je nooit opgeven op basis van het is te lang geweest... of het heeft lang genoeg geduurd. Vorig jaar bij de herdenking is uh, een van de verdachten... Ruben Roosendaal, plotseling opgedoken in de kerk. Die zat daar ineens. Verwacht u dit jaar weer zoiets? Uh, nou, ik uh, moet zeggen, we leren constant in het leven. Vorig jaar, toen meneer uh, Roosendaal bij ons binnenkwam, uh, konden we het niet heel goed plaatsen. Natuurlijk is het zo dat iedereen op zijn eigen manier reageert. Er zijn een aantal geweest die uh, minder opgewonden van raakten, anderen raakten er erg opgewonden van. In elk geval waren we het allemaal mee eens dat jij als verdachte niet onaangekondigd binnen kan stappen in een omgeving waar kinderen van slachtoffer zijn, waar familieleden, etc. bij zijn. Op het moment zelf was u boos, kan ik me herinneren. Hoe, hoe kijkt u erop terug een jaar later? Ik denk dat meneer Roosendaal uh, wij tweeledig moeten bekijken. Eén, vanuit een menselijke kant. Dat hij uh, vanuit zijn geweten heeft gemeend om uh, contact te zoeken met zij die hij pijn heeft gedaan. En de andere kant is dat meneer Roosendaal een bijdrage wil leveren aan de waarheid, misschien zijn waarheid. In elk geval heeft hij een verklaring afgelegd onder Ede en daarmee zal de rechter moeten delen. Kunt u zich voorstellen dat u ooit dit soort woorden zou kunnen spreken over de president van het land? Uh, ik moet zeggen dat je steeds een andere kijk krijgt op zaken. Uh, het is nu uh, de tijd dat wij hebben gezegd van luister, wat wij willen is dat we niet op... Het bloedaf zijn van mensen. Wat we willen is dat de waarheid naar boven komt. Wat we willen is weten van waarom en wie onze geliefden hebben vermoord. En dan is het de kwestie van hoe kan jij verder in het land? Ja? Uh, dus een waarheidscommissie zou wat u betreft een middel zijn om die waarheid te vinden? Wij zijn ervan overtuigd dat in de rechtszaal er constant aan waarheidsvinding wordt gedaan. Maar dat ligt nu stil. En da daarom uh, zijn wij er, uh, maken wij ons sterk voor dat uh, de, de rechtszaken in elk geval weer op gang komen. Over een waarheidscommissie kunnen wij nog niet denken. Wanneer wij, want dat is ons primair uitgangspunt, de waarheid komt voort uit de rechtszaal. Wij kijken uit, wij kunnen als samenleving, wij kunnen als nabestaanden niet nu naar een eventuele waarheidscommissie. Omdat dat juist zou indruisen tegen het principe waaraan wij houden... namelijk dat een rechtsproces aanhangig gemaakt bij de rechter... voortgang moet vinden zonder inmenging van welke aard dan ook. Waarheidsvinding via de rechter en niet via een commissie? Dat is het huidige standpunt. Sunil omrassing. Um Poortvoerder van de nabestaanden van de decembermoorden. Correspondent Harmen Boerboom sprak met hem. En vanavond wordt er in Fort Zeelandia een herdenkingsdienst gehouden. ter nagedachtenis aan de gebeurtenissen van 8 december 1982. Wat een goede grap moest worden, eindigde in een drama voor een van de betrokkenen. Woensdag belden twee Australische disjockeys naar het ziekenhuis waar de zwangere Kate Middleton lag. Degene die belde deed alsof ze alsof de koningin Elisabeth was. En de DJ's informeerden naar de gezondheidstoestand van Kate. Telefoontje werd aangenomen door de verpleegster en gisteren werd ze doodgevonden in een huis in Londen. Correspondent Robert Portier in Australië. Robert, uh, is daar grote ophef ook in Australië over de dood van de verpleegster? Ja, zonder meer. Want uh, natuurlijk is het allemaal begonnen als een grap. Eigenlijk om te kijken of het mogelijk was... om uh, meer te weten te komen over de gezondheidstoestand van Kate. Nou, die dj's die hadden nooit verwacht dat ze überhaupt erdoor zouden komen. Laat staan dat ze die informatie konden krijgen. En de meeste mensen hier konden zo'n grap wel waarderen. Er werd ook best wel over gelachen. Maar ja, die sfeer die is nu natuurlijk omgeslagen. Uh, en eigenlijk omgeslagen in afschuw na het bekend worden van het nieuws... van wat waarschijnlijk een zelfmoord is. Nou, de presentator... Die boden eerder deze week al excuses aan voor alle ophef. Ook het radiostation volgde al snel en die haalden de presentatoren van de zender. Ze mogen niet meer uitzenden op dit moment en ze betuigden haar medeleven aan de nabestaanden. Southern Cross als stereo en today fm are deeply saddened by the tragic news of the death of nurse Jacinta Saldana from King Edward VII's Hospital. And we extend our deepest sympathies to her family and all that Denk, have been affected by the situation around the world. The kwijt zijn, want ik hoor niks. Nou, maar je mag best uh, verder praten. Wat, uh, wat er hier gezegd wordt, er worden hier namelijk excuses uh, gemaakt van uh, het, uh, het radiostation. Ik dat... um, um, Robert, um, ik vrees dat jij mij niet meer hoort, maar wij jou nog wel. Um, de grote vraag is van, wat gaat er nu verder gebeuren? Wat schrijven bijvoorbeeld de Australische kranten? Wat, wat schrijven de sociale media? Uh, hier was ik al bang voor. Dat ik inderdaad hem wel hoort, dat u hem ook wel hoort. Maar uh, dat uh, Robert uh, aan de andere kant van de wereld ons niet meer hoort in Australië. We gaan uh, proberen om de verbinding straks nog even te herstellen. Gaan wij verder met het volgende onderwerp wat ik uh, voor u heb. Um, dat gaat over trombose. Er is namelijk een nieuwe groep medicijnen tegen trombose. Die sinds deze maand wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Toch weigeren sommige specialisten dit middel voor te schrijven. Want ze hebben twijfels bij de veiligheid voor de patiënt. Argos is in het onderwerp gedoken. Wij praten met Helene van Beek van Argos. Helene, uh, om wat voor medicijnen gaat het eigenlijk? Het gaat uh, nu om twee middelen. Um, met de moeilijke namen um, uh, rivaroxaban en dabigatran. En um, bij uh, dabigatran uh, treden uh, eigenlijk uh, heel veel bloedingen op... wat niet de bedoeling is. En uh, bij rivaroxaban uh, zijn tot nu uh, uh, longembolie geconstateerd. Terwijl ze ja. in beide gevallen uh, dat niet hadden moeten doen. Maar dat is toch raar, want medicijnen worden toch vooraf uitgebreid getest? Um, ja, dat is een probleem. En dat is niet alleen bij deze geneesmiddelen. Um, uh, steeds vaker worden middelen niet uh, uh, heel lang uh, uitgebreid getest. Deze middelen zijn in, uh, in klinische studies, zoals dat heet... met patiënten in ziekenhuizen... in gecontroleerde omstandigheden um, uitgeprobeerd... Um, en dan heb je meestal wat, wat jongere mensen uh, die, die niet allerlei kwalen hebben. En dan daarna gaan die middelen uh, en daar verschijnen studies over. Maar daarna gaan de middelen de markt op. En dan, uh, dan en dat zie je vaker, dan gebeuren er gewoon soms uh, heel onverwachte dingen. Eigenlijk gaan ze te vroeg de markt op. Um, ja, daar is in de, in de wetenschap in ieder geval heel veel discussie over, ja. Yes. En uh, nou ja, in Europa, in Amerika en in Europa zijn ze uiteindelijk dus wel goedgekeurd. Ze kijken eigenlijk vooral of een middel doet wat de producent claimt dat het zou moeten doen. En dat is dus ontstollen. En dan euh, gaan ze daar vervolgens, hoe heet dat dan, in het wild. Euh, moet je maar gaan kijken wat er gaat gebeuren. Met deze bijwerkingen. Want euh, de bijwerkingen, je hebt alleen het medische euh, beschreven. Maar er zijn er ook mensen die daar echt meer dan gewoon last van hebben? Als het middel slikken. Ja, nou kijk, de, de, de, de, op zich merk je het niet. Je bloed moet ontstold worden. Dus, dus verder doet het middel niet echt wat. Maar er zijn bijvoorbeeld ook heel veel maagbloedingen euh, gevonden... Of, of hersenbloedingen. En als je er uh, uh, niet dood aan zou gaan... dan kan je wel bijvoorbeeld blijvend lepel houden. Ja, maar zijn er doden gevallen? Ja, er zijn veel doden gevallen. En dat is het punt. In Amerika zijn vorig jaar... Uh, 542 doden geteld... Uh, door mensen die uh, dabigatran innamen. En um, in Nederland zijn inmiddels... Um, ...door deze twee middelen uh, in korte tijd acht doden geregistreerd bij LAREP... ...instituut dat bijwerkingen van medicijnen bijhoudt. En een bijwerking is ook het uh, overlijden. Um, en daarvan zijn er zeven van die debigatran. En dat is wel reden tot zorg. Want er zijn, um, uh, alle aanwijzingen zijn eigenlijk dat het uh, dodenaantal aantal gewoon kan gaan toenemen, flink. Ja, nou, we hadden het net al inderdaad over dat het dan te snel op de markt komt. Maar wat is dat dan? Wat voor druk zit daar dan achter? Is dat druk van de farmaceutische industrie dat ze een middel op de markt willen hebben? Is dat de politiek die slappe knieën heeft? Ja, in Nederland um, uh, hebben die farmaceuten na bijna een jaar, ruim een jaar, gewacht totdat er een besluit kwam over de vergoeding. Dus het lag gevoelig, het dossier. Uh, maar ja, dat is wel druk voor farmaceuten. Je kan niet anders dan dat concluderen. Want elders uh, was het dus wel op de markt. En uh, uh, er moest gewoon iets gebeuren. Ja. Um, en de politiek slappe knieën, ja. Ja, ik denk wel dat minister Schippers in dit geval onder druk is gezet, ja. Meer informatie over dit onderwerp straks om kwart over twaalf... bij jullie hier op deze zender, bij Argos. Blijf luisteren. Um, we hebben ondertussen weer uh, contact met uh, hij die ons even was ontvallen... namelijk Robert Portier. We hadden uh, gehoord, Robert, dat, uh, dat statement van het, uh, het radiostation... Uh, hebben hun excuses daarvoor uh, aangeboden. Hoe gaat het verder in uh, Australië? Wat schrijven de kranten, de, de sociale media? Nou, nog eventjes over die kniebuiging net van dat radiostation. Uh, dat was niet genoeg namelijk. Vandaag trekken zich allerlei grote adverteerders terug. Een, uh, een grote supermarkt, een groot telecombedrijf. Uh, eigenlijk de ene na de ander weigert om nog te adverteren op die radiozender. Vandaar dat hij uh, vandaag bekend heeft gemaakt... dat ze helemaal geen reclame meer gaan uitzenden totdat het de gelegenheid heeft om met de adverteerders te overleggen... hoe ze dit nu moeten oplossen. Yeah. Want uh, in die Australische krant, om even terug te komen op jouw vraag... Ja, er is heel veel woede in het land uh, eigenlijk. Uh, mensen snappen niet zo goed dat een onschuldig bedoelde grap... zo slecht kan aflopen. En die reacties die stromen binnen via de sociale media... heel veel via Facebook, heel veel via Twitter. Dat is zelfs zo erg geworden... dat uh, de DJ's hun Twitter-account hebben afgesloten. Yeah. En uh, de vraag is natuurlijk of de zender niet had kunnen voorzien... Ja, en dan is het misschien goed om te weten... dat uh, dit soort grappen in Australië alleen kunnen worden uitgezonden op de radio... als de juridische afdeling oh. er eerst naar heeft gekeken. <laughs> en dat is in dit geval ook gebeurd. De zender heeft dan ook geweten uh, wat het in de, uh, uh, in de uitzending voor grap zou gaan maken. Ja, de CEO nam onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid. Dus ook maar ja, op... hij uh, voegde er ook aan toe... Ja. We hebben de wet niet overtreden, maar ja, dit hadden we natuurlijk ook niet kunnen zien aankomen. En, en die dj's, hè, wat, wat voor, voor soort dj's zijn dat? Zijn dat de Edwin Evers van, uh, van Australië? Nou, het zijn wel bekende DJ's. Het zijn uh, absoluut uh, mensen die hier uh, in het hele land worden uitgezonden. Mensen die, um, nou ja, waarvan men in ieder geval weet wie het zijn... waar ze ongeveer voor staan. Zijn zeker niet controversieel. Dus uh, zijn ook nooit eerder eigenlijk in aanraking geweest... met een schandaal laat staan in een schandaal van, van deze omvang. Uh, ze zijn... Naar wij uh, lezen uh, enorm aangeslagen door het hele verhaal. Wij weten dat eigenlijk alleen maar omdat de CEO dat vertelt van het radiostation. Want zelf hebben Want ze niks meer ze gezegd. verboden om... Uh, sorry, sorry, kun je dat nog herhalen? Zelf hebben ze niks meer gezegd. Nou, ze mogen het niet van hun radiobaas. Uh, die heeft ja. namelijk gezegd, jullie mogen niet uitzenden. Ik wil niet dat jullie vertellen uh, wat er nou eigenlijk aan de hand is. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat hij bang is voor juridische gevolgen. Nou, het programma is nu ja. van de zender gehaald. En hij heeft ook net bekendgemaakt dat hij toch er even over wil nadenken... of hij het in de toekomst überhaupt terug wil hebben. Maar ja, daar moet hij nog even een nachtje over slapen. En waarschijnlijk even overleggen met de adverteerders. Precies, en misschien ook wel met de juridische afdeling. Zeg dankjewel, Robert Portier.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 ingericht worden. En bij een bomaanslag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... zijn drie mensen om het leven gekomen. Acht mensen raakten gewond. De ontpl bom ontplofte bij een moskee in een wijk waar veel Somaliërs wonen. Twee dagen geleden ontplofte er ook al een bom in die wijk. Toen viel er één dode. De autoriteiten denken dat de Somalische terreurbeweging... Al shabaab achter de aanslagen zit. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De afgelopen nacht verliep helder en met maar weinig wind... Boven de sneeuw heeft het flink kunnen afkoelen... en vroor het op diverse plaatsen in het oosten en noorden van het land streng... met 10 graden vorst of zelfs meer. Het is vanochtend dan ook koud, maar wel zonnig. En door bevroren smeltwater kan het plaatselijk glad zijn. Ook een groot deel van de middag verloopt zonnig... al neemt in de loop van de middag de bewolking vanuit het noorden toe. Het blijft overdag op de meeste plaatsen 1 tot 3 graden vriezen... en alleen in de kust komt de middagtemperatuur 2 of 3 graden boven 0 uit. De wind is daarbij zwak en in het noordwesten matig en waait uit het zuidwesten. Tegen de avond trekt de wind aan naar matig tot vrij krachtig en stroomt er wat zachtere lucht het land binnen. Deze dooiaanval gaat gepaard met regen, natte sneeuw en kans op ijzel. Komende nacht loopt de temperatuur geleidelijk op en komt uit op enkele graden boven het vriespunt. Morgen verloopt de ochtend bewolkt en regenachtig. Er staat een stevige wind en smerig vallen regelmatig buien, met tussendoor ook wat zon. Het wordt dan circa 3 tot 6 graden.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 NOS, het Radio 1-journaal. We zijn straks langs een voetbalveld met Mark Hamer... maar we beginnen met het nieuws van minister Schippers. Minister Schippers van Sport wil een breed overleg... namelijk naar aanleiding van de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Hij overleed maandag nadat hij de dag ervoor... tijdens een wedstrijd van eh, buitenboys uit Almere... tegen Nieuw Sloten uit Amsterdam, was mishandeld. De minister heeft meerdere partijen uitgenodigd... om te overleggen wat er nu moet gebeuren. We hebben een topberaad belegd begin volgende week... waarbij iedereen die hier iets mee te maken hebben... vanaf de, de burgemeesters van voetbalsteden... de sportwethouders van de grote steden... de KVB, NOC, NSF, de politie... vier ministers, namelijk integratie, onderwijs, veiligheid, justitie en ikzelf... hebben een topberaad om te kijken hoe kunnen we dat nog aanscherpen. Hoe dat wordt wij, een stevige bijeenkomst. Hoe zeg. kunnen wij het signaal geven, ook aan de samenleving van jongens... dit kunnen wij gewoon niet tolereren. De minister wil in het onder andere praat over aanscherping van de voetbalwet. Maar dat alleen is volgens Schippers niet voldoende. Ook de scherpte bij sportverenigingen moet groter. Juist daar zit juist de alertheid binnen de sportvereniging ook... om met elkaar verantwoordelijk hiervoor te zijn. En niet te denken en te kijken wat gebeurt er. Oh, wie gaat dat oplossen? Want dat doet namelijk niemand als je het zelf niet doet. De minister ziet ook voor ouders een rol weggelegd. Het begint natuurlijk gewoon bij de opvoeding. Het begint gewoon uh, bij het aanleren van normen en waarden. Uh, van je luistert naar gezag. Uh, en dat kan in de ene keer scheidsrechter zijn. En in de andere keer is dat een politieman. Uh, maar daar begint het. En uh, met z'n allen moeten we een omgeving creëren waarbij je ook elkaar corrigeert. Minister Schippers kijkt nadrukkelijk ook naar de profvoetballers. Die moeten zich meer bewust worden van hun voorbeeldfunctie. Ik vind ook, als je nou bijvoorbeeld naar het profvoetbal kijkt... dat is toch waar deze jongetjes s'avonds naar kijken. Mm -hmm. En wat toch hun voorbeelden en hun helden. Ja, ik vind ook dat het profvoetbal hier een belangrijke verantwoordelijkheid heeft. Wat, wat moeten zij niet meer doen wat ze nu wel doen? Zich zo gedragen zoals ze zich gedragen. Tenslotte spreekt minister Schipper zich ook uit over de vraag... of de agressie in het voetbal een Marokkanenprobleem probleem is... waarover de afgelopen dagen gediscussieerd is. Nee, zegt de minister. Maar je kunt het ook niet negeren. Marokkanen zijn wel oververtegenwoordigd in de lijstjes waar je niet in moet zitten. En dat geldt voor allerlei uh, geweld, agressie, schooluitval... Uh, maar dat geldt ook voor dit. Juist. Maar ik wil niet dat je het verengt tot een uh, uh, Marokkane probleem... omdat we zien dat het veel breder is ja. binnen het voetbal. Minister Schippers gisteravond in het televisieprogramma... Pauw en Witteman. Het amateurvoetbal uh, dit weekend gaat dus niet door. Maar veel voetbalverenigingen openen dit weekend wel hun deuren... om te praten, om samen te zijn. Gebeurt ook in Zoetermeer. Mark Hamer is daar. Mark, bij welke club ben jij? Ik ben bij de DSO, ben ik, in Zoetermeer. Aan de rand van Soetermeer. Ik zie Zoetermeer liggen. Maar wij staan hier engels in een weiland. En nou, ik moet je eigenlijk zeggen dat ik bijna met gevaar voor eigen leven... op dit moment naar de club aan het lopen ben. Want de weg naartoe is ongeveer een ijsp ijspad. Ik ben uh, hier met de voorzitter, Ton Roerig. Uh, uh, u bent al gevallen net, hè? zojuist. Ja, ja, ja. Ik ging al onderuit. Ja. Maar ja, u gaat, we gaan proberen het hek open te krijgen... als dat niet dichtgevroren is. Want u gooit vanochtend vroeg al de deuren open voor de clubleden. Ja, dat klopt. Wij hebben in het kader van de KNVB-oproep besloten om zo vroeg mogelijk open te gaan. En vandaag gaan we iets bijzonders doen. Want we vragen al onze leden om een verklaring te tekenen tegen geweld op het voetbalveld. Ja, een specifieke verklaring. Wat houdt dat in? Ja, dat houdt in dat ze zich daarmee uitspreken tegen het ja, geweld op het voetbalveld accepteren. Maar dat betekent natuurlijk ook dat we elkaar daarop kunnen en mogen aanspreken. Dat doen we trouwens ook al voor die verklaring. Maar het is, brengt tot uitdrukking dat we echt vinden dat er nu een grens bereikt is. Ja, een grens bereikt. Uh, maar goed, die grens heb ik al vaker gehoord. Laat ik het zo maar even zeggen. Nou ja, ik denk dat de KVB een, een paar jaar geleden wel een strikte lijn heeft ingezet. Waarbij ze gezegd hebben, elke vorm van geweld, uh, dat tref, treffen wij de individuen met zware schorsingen. En soms ook complete elfstallen. Er is nog niet de vereniging uit de competitie genomen... maar ik begrijp van de KNVB dat ze niet zo heel ver af meer zijn. had dat straf? Doen? Het is toch het, be het besef... Wat, wat, wat u waarschijnlijk vandaag ook bij iedereen wil laten doordringen? Ja, dat, dat besef is wel de voorwaarde om het geweld uit te dammen, denk nee. ik. Nee. Maar... Nou, hij was helemaal vastgevroren. Hij is. Oh. is... Ja, we hebben hij hem open. De... Wacht even. Ja, wat is nog een spannend moment? Want, maar het hek is open. Het hek is open, dus we, we kunnen nu echt daadwerkelijk naar binnen. Maar ik zie nog wel wat gladde plekken, dus we moeten volgens mij nog steeds heel voorzichtig schuifelen. Ja. Maar inderdaad dat besef, Daar hadden we het over? Dat besef is natuurlijk wel heel belangrijk. Uh, en blijkbaar zijn er toch nog steeds mensen die al of niet in emoties vinden dat ze dit soort dingen wel kunnen. En wij zeggen uh, met de KVB. Tot hier en niet verder. En daar moeten we dus ook consequenties aan verbinden als u dat bedoelt. Ja, nou ja, inderdaad. Want hoe gaat u dat doen? Laten we nu, nu ja, even, even ietsje verder lopen. Ja, heel voorzichtig lopen wij hier. Het, uh, ja, het had geloof ik even gisteren opgeruimd moeten worden. <lacht> nou ja, dat uh, hadden we graag uh, gewild, maar ik ben bang dat het uh, een permanent proces wordt de komende dagen. Ja, ja. Maar, maar ja, straks komen de mensen. En wat gaat u tegen de mensen zeggen? Nou ja, uh, we gaan de mensen nog een keer doordringen dat uiteindelijk wij samen maken of uh, voetbal leuk blijft. En uh, daar hoort die grenzicht erbij, daar hoort die zich erbij. En die zullen fouten blijven maken, altijd. Maar wij moeten leren incasseren met z'n allen. En daar zullen we binnen de club nog strenger op moeten zijn. Uh, we hebben gelukkig niet zo ontzettend vaak excessen. We hebben een hele grote club, ruim 1700 leden. Uh, we hebben gelukkig daar niet te vaak mee te maken. Maar elk incident is er één te veel. Die 1700 leden zijn straks vanaf half negen welkom. Uh, wel goede schoenen aan doen met uh, goede zolen. En wij glibberen zo meteen maar even naar binnen. Het DSO in Soetermeer, dat is dus een van die voetbalclubs... die vandaag aandacht besteden aan het geweld in het voetbal... naar aanleiding van de dood van de grensrechter van Buitenborgs. Marcel Oost is voorzitter van Buitenborgs. Goedemorgen. Goedemorgen. Staat bij u en bij uw club vandaag ook de deur open voor de leden? Ja, wij, die staat eigenlijk al de hele week open. Maar vandaag in het bijzonder. Ja, yeah. um, nou heeft het he ontzettend veel uh, losgemaakt. Niet alleen bij u, maar ook gewoon eigenlijk over de hele wereld te zijn. Zelfs minuten stilte geweest bij uh, wedstrijden in het uh, buitenland. Hoe heeft u die reacties ervaren? Ja, ik, ik, ik, ik moet eens eerlijk zeggen dat ik zelf helemaal niks heb gezien daarvan. Maar wel de reacties allemaal gehoord heb via ja, de mensen bij buitenboys. En dat is uh, ja, ongelooflijk. Ik, ik, ik heb er wel van gehoord. En als je het hoort, ja, dat, dat, dat raakt heel diep. Een brokje in je keel krijg je dan? Ja, zeer zeker. Ja. Ja. Zeer zeker. En er komt ook nog een benefietwedstrijd, georganiseerd door uh, Frank en, uh, en Ronald de Boer... en met de oude uh, internationals Vindt u dat een goed idee? Ja, ik bedoel... Uh, op dit moment speelt uh, de dood van Richard... en wat er gebeurd is. En uh, zo'n benefietwedstrijd uh, gaat dat uh, de mensen weer... Uh, laten beseffen wat er gebeurd is. Ik uh, bedoel, dit moet niet na maandag over zijn. Dit moet... Uh, uh, heel lang uh, in onze gedachten blijven van wat er gebeurd is... en hoe het gebeurd is, en dat het nooit meer mag gebeuren. Ja. Het lijkt me heel gek, want ik denk dat u vooral bezig bent... met de dood van Richard, uw, uw grensrechten. Terwijl uh, ja, de, de, de voetbalgemeenschap is daar natuurlijk ook mee bezig... maar is vooral bezig met uh, waarom het is, uh, is gebeurd. Dat, dat lijkt me een soort emotioneel uh, lastig. Is dat ja, zo? Ja, het, het is heel lastig. Ik bedoel, wij, wij zitten afgelopen dagen in gesprek met de gemeente, politie... alle clubs in de binnen Almere om de stille tocht te regelen. De crematie aankomende maandag. En ja, als ik thuis ben en een moment van rust heb... om wat tv te kijken, al is dat heel weinig... Uh, zie je natuurlijk hele discussies... wat eigenlijk niet meer over de, hè, de dood van Richard gaat... maar over het, het probleem hoe het ontstaan is. Ja, nee, het is een beetje dat gevoel van... je wil eigenlijk huilen, maar je moet uh, nadenken. <laughs> ja. ja, en dat, dat is op dit moment echt heel moeilijk. Het, het huilen, uh, ja, dat, dat, dat lukt gewoon niet op dit moment. Ik, uh, uh, wij, moeten, wij, wij gaan door in een in sneltreinvaart. En, en die trein gaat heel hard, moet ik u zeggen. En... Uh, en het gebeurt af en toe, maar echt de, de, de tijd om de emoties te hebben, die is er niet. Ja. Hoe is het trouwens met de KNVB? Want uh, u, u had kritiek op de KNVB hè, aan het begin. Um, onbereikbaar, geen ondersteuning. Is dat trouwens beter geworden deze week? Ja, ik moet zeggen, hè, maandag hebben wij natuurlijk behoorlijk, zijn we behoorlijk boos geweest op de KNVB. Uh, uh, we hebben dinsdag, maandagavond laat nog met de KNVB gesproken... Dinsdagochtend is er een uh, lang gesprek geweest met de KVB. En uh, ja, de KVB heeft ook aangegeven... we hebben fouten gemaakt, stom. Het uh, had nooit mogen gebeuren. Echt uh, diep in de stof gegaan. En uh, sindsdien uh, is de contact ontzettend goed. Uh, maar die moet ik ook zeggen... die is er ook met de politie en die is er ook met de gemeente Almere. Komende maandag is de crematie. Um, en dan? Dan daarna? Want er zal natuurlijk een moment komen waarop er ook weer gewoon tegen een bal ge, geschopt gaat worden. Ja, dat, uh, dat is ook zo. En ik denk dat het ook moet gebeuren. Maar ik denk dat het wel zo, zo moet zijn dat iedereen het beseft heeft. En daarom zijn deze dagen ook zo belangrijk. Weet je, dit, dit kan niet uit ons hoofd uh, weg moeten gaan. Uh, we moeten hier aan blijven denken. En uh, wat je ook veel op de tv hebt. We moeten elkaar helpen, we moeten elkaar corrigeren. Uh, dat, dat zal niet binnen nu en volgende week gebeurd zijn. Maar er moet wel een proces zijn dat het wel gaat gebeuren. Meneer Oost, ik wens u sterkte nog de komende dagen. Dank u wel voor het ja, gesprek. Ja, bedankt. Is goed, dank u wel. Nederland stuurt Patriot-raketten naar Turkije. Ik ga zo praten met militair historicus Christ Klep... over het besluit van het kabinet. In het hele land is het plaatselijk glad... door bevriezing van sneeuwresten... De verkeersinformatie bestaat verder uit uh, informatie over de treinen... want op de weg is er niks verder aan de hand. Den Bosch-Eindhoven, daar kunnen minder treinen rijden... door uitloop van werkzaamheden. En Utrecht-Baren, daar kunnen minder treinen rijden... door een wisselstoring. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Australië wordt er gehockeyd. En de finalisten van het Champions Trophy in Melbourne zijn bekend. Zojuist is de wedstrijd India-Australië afgelopen. Philip Koken is er voor ons bij. Philip, is het inderdaad Australië geworden? Het is inderdaad Australië geworden. Wie had ook anders verwacht? Uh, India is overlopen. Met krachthockey van Australië. Het werd uiteindelijk 3-0 voor de Australiërs. En we krijgen dus de verwachte finale tussen Nederland en Australië. De twee sterkste hockeyteams hier aanwezig, ook in de sterkste selecties. Zij willen echt dit toernooi winnen. Uh, Nederland ja, met Paul van As, de bondscoach, die toch heel graag een, dit toernooi wil winnen. Als voorloper op het WK in 2014 in Den Haag in het stadion van ADO zal dat gespeeld worden. Hij wil hier dit toernooi winnen om zijn spelers was aan dat gevoel te laten winnen van winnen. Want dat is nog altijd niet gebeurd onder zijn leiding. In Australië gaat hier dus spelen. Onder een uh, thuispubliek van zes, zevenduizend man. En dus ze kunnen nog veel meer kaarten verkopen. Maar ja, meer ja. tribunes zijn er helaas niet gebouwd. Ze vieren uh, een feestje 37. op de achtergrond bij jou uh, zo te horen, Filip. Ja, ze vieren nog steeds een feestje. Ja, dat doen die Australiërs wel. Die hebben er wel zin in en die geloven ook werkelijk dat ze Nederland morgen kunnen verslaan. Want... Ze hebben al tegen elkaar gespeeld in de poolwedstrijd. Toen werd het 0-0. Toen was Australië wel uh, iets beter. Maar Nederland is de laatste jaren dichter bij hockeygrootmacht Australië gekomen. Het was overigens 37 graden. Dat is niet voor te stellen bij jullie, denk ik, momenteel. met als nee, ik die we, we hoor, over een ja. <laughs> ja, jullie hebben een min. Een behoorlijke min, denk ik. Maar het was 37 graden heus Goeiemagen. toen de jongens hier speelden tegen Pakistan. Het was bloedheet. Heel warm. Klamwarm. Ze zweten verschrikkelijk. En uh, toch hebben ze een redelijk goede prestatie geleverd om met 5-2 te winnen van de Pakistanen. Ze kregen het nog even moeilijk bij de stand van 2-0. Toen Sander Baart, Nederlandse verdediger, een eigen doelpunt maakte. Toen werd het 2-1. Uh, ja, uh, uh, bibberden ze achterin in de verdediging nog even. Maar snel maakte Billy Bakker er 3-1 van. En toen was het wel gebeurd. Nog één uh, mooi momentje. Robert Kemperman kreeg heel hard een stik in zijn gezicht. De Pakistanen staan erom bekend dat als ze achterstaan dat ze dan nog wel eens even willen uithalen. Dat gebeurde bij Kemperij. Hij ging bloedend naar het kunstgras. Hij heeft een open wond bij zijn oog. Dat moest heel snel worden gehecht. Er zitten drie hechtingen in en een enorme zwelling. Maar nu is al bekend dat hij morgen gewoon weer mee zal spelen in de finale. Die hier plaatselijke tijd om vier uur zou worden gespeeld. Dat is zes uur in de ochtend bij jullie. Goed, horen we morgenochtend jouw verslag op Radio 1. Dankjewel. Philip Koker. Het kabinet heeft gisteren besloten om Patriots naar Turkije te sturen. Turkije heeft de NAVO hierom gevraagd om het land te beschermen tegen aanvallen uit Syrië. Het gaat om twee batterijen Patriots, een militair defensiesysteem dat raketten kan onderscheppen. Ook gaan er zo'n 360 militairen mee, blijven een jaar gestationeerd in Turkije. Hij kan over praten met militair historicus Christ Klep, want die weet alles over die systemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Patriots, dat is een beetje een specialiteit van Nederland. Uh, ja, klopt. Wij zijn eigenlijk uh, een van de drie landen binnen de NAVO die de modernste versie van het systeem heeft. En ja, dat systeem kan niet alleen vliegtuigen onderscheppen, daar is het eigenlijk voor ontworpen. Nee. Maar het kan dus ook, bleek in de praktijk, raketten uit de lucht halen. Maar hoe komt het dat Nederland een van de drie is? Ja, wij hebben altijd ingezet op bepaalde highlights, hè? bepaalde dingen die wij als Nederland goed vonden moeten kunnen. Uh, een van die andere systemen waar wij bijvoorbeeld goed in zijn, dat zijn de hè? Die, die kunnen ook, die hebben radars aan boord die dat ook heel goed kunnen. En ja... Dan is het natuurlijk als Defensie prettig dat je zo nu en dan... en ook voor buitenlandse zaken trouwens heel prettig... dat je zo af en toe dat soort systemen in de aanbieding kunt doen, zeg maar. Ja, zodat je met een high-tech systeem, ja, toch ook binnen de NAVO... Even duidelijk laten zien dat je er nog bent. Ja, we kunnen een beetje indruk maken eigenlijk. Ja, zeker. Ja, en ook natuurlijk omdat wij natuurlijk een van de drie zijn nog maar die dat systeem hebben. Het is een zogenaamde pak 3 versie Dat is de meest up-to-date versie van het systeem. Ja, en daar kunnen we even goede Siemen mee in maken, inderdaad. En het is ook een, voor het Nederlandse militairen betrekkelijk veilig systeem, want ze staan niet in de frontlinie. Ja, wat je vaak ziet bij uh, conflicten en als er wordt gesproken over interventies, dat er wordt gezegd: van nou moeten we niet eerst schepen sturen bijvoorbeeld, of moeten we niet eerst vliegtuigen sturen, of, of in dit geval uh, afweersystemen. Ja, omdat die systemen zelf eigenlijk niet zozeer bedreigd worden. Hè. Het, het is bijna ondenkbaar dat, uh, dat Syrië opeens onverwacht Turkije zou binnenballen, binnenvallen bijvoorbeeld. Hè. Dat zullen ze niet doen. Dus ik denk in eerste instantie dat het zeker een betrekkelijk uh, risicoloze operatie zal zijn. Maar er zijn wel kosten aan verbonden. Hè? 42 miljoen uh, euro. En dat op het moment dat er ook op het ministerie van Defensie wordt uh, bezuinigd. Uh, waar haalt de minister dit geld vandaan? Ja, dat klinkt inderdaad een beetje tegen. Maar in dit geval is er een oplossing bedacht. Die geldt trouwens al een tijdje. En dat is dat Defensie al een paar jaar klaagt over het feit dat ze voor sommige van die kosten moeten opdraaien. Denk bijvoorbeeld aan de vele miljoenen die naar, naar Afghanistan gegaan zijn. Dus er is sinds een aantal jaren een, een zogenaamd gezamenlijk potje van alle ministeries die met buitenlandse zaken te maken hebben. Buitenlandse zaken, Defensie, economische zaken. Ja, en daar, uit, dat, uit dat potje kan Defensie in dit geval putten. Dus het zijn eigenlijk geen kosten die rechtstreeks komen uit de begroting. Van Defensie in dit geval. Nee, dus dat is wel, uh, wel handig voor de minister van, uh, van Defensie. Zeker, ja, zeker. En, maar dan eventjes naar uh, Turkije Syrië. Is, is er eigenlijk een reëel gevaar dat uh, Syrië raketten gaat afvuren? Ja. Ik denk dat het een beetje aansluit bij wat de NAVO op dit moment zegt. Er is niet zozeer een reële rakettendreiging tegen bijvoorbeeld NAVO-landen eh, op dit geval. Eh, dat heeft er ook wel mee te maken dat daarmee het Syrische regime eigenlijk zijn laatste troef zou kwijtraken. Hè. En, en dat is een buitenlandse interventie, zou het definitieve einde betekenen van, eh, van het regime. Dus dat zal niet zo heel snel gebeuren, denk ik. Eh, het is wel natuurlijk een hele ja, ontvlambare regio. Da, daar moeten we wel heel voorzichtig mee zijn. Eh, denk aan Israël bijvoorbeeld. Hè. Wat zal er gebeuren als uh, raketten worden afgeschoten op Israël? Uh, op maar in eerste instantie denk ik niet... dat deze patriots echt een escalerende werking zullen hebben. Het zijn uh, puur defensieve systemen. En de NAVO wil ze ook als zodanig gaan inzetten. Het is dus eigenlijk meer bedoeld om uh, Turkije gerust te stellen... of misschien een soort gebaar richting Turkije. Ja, het heeft natuurlijk een enorme politieke symboolwaarde. Uh, kijk, Turkije zit zelf ook niet te wachten op een hele grote aantallen NAVO-troepen... omdat ze zelf ook weten dat dat escalerend kan werken. Ja. En wat is er dan beter dan een defensief systeem uh, in te zetten? Wat ja, eigenlijk alleen bedoelt wordt nu, althans zo wordt het door de NAVO gezegd, van voor afzwaaiers bijvoorbeeld, hè, stel dat zo'n raket per ongeluk uh, richting Turkije wordt afgeschoten zodat we toch de burgers kunnen beschermen, Turkije. Ja, daar wordt het eigenlijk voor bedoeld. Het is toch vooral een, een politieke signaalwerking. Ja, en staan ze snel? Uh, hoe, wanneer zijn ze in, in, in werking? Nou, zoiets duurt altijd wel even. Er is nu een verkenningsmissie uh, geweest, die is net terug. En zelfs dan zal het nog wel een paar weken duren uh, voordat de systemen er zijn. Hè. Er moet even gekeken worden, bijvoorbeeld zijn er uh, andere radarsystemen in de buurt. Hè, van civiele vliegvelden bijvoorbeeld die wij niet storen. Dat zou natuurlijk nogal pijnlijk uh, zijn. Uh, waar gaan de Duitsers hun raketten wegzetten? Waar gaan de Amerikanen hun raketten wegzetten? Nou, als dat allemaal geregeld is, en dat zal over een week of drie, vier zijn... dan kunnen ze echt gestationeerd worden. Chris Klep, dank Graag gedaan. We gaan nog even terug naar de wereldbekerwedstrijden. Schaatsen in Nagano. Sebastian Timmerman volgt dat voor ons. Sebastian, zei dat de Duizend meter was begonnen. Zijn ze klaar? De vrouwen? De vrouwen zijn klaar en de wedstrijd is gewonnen... door de Amerikaanse Heather Richardson. Net als uh, drie weken geleden in Heerenveen. En Richardson is echt uh, de sprinster van uh, zeg maar het begin van dit seizoen. Hoor, reed in Amerika al hele snelle tijden... en wint dus de eerste twee wereldbekerwedstrijden. doet dat in Nagano in een baanrecord. In 1524 is meer dan een tiende sneller dan Vriesinger was in 2008. En Christine Nesbit, de drievoudige wereldkampioen op de kilometer... en de Olympisch kampioenen, leidt dus voor de tweede keer... dit seizoen een nederlaag. En daar zit Nesbit best wel mee. 21 honderdste van een seconde... dit keer langzamer dan Richardson. En de Nederlandse, de jonge Nederlandse Lotte van Beek... stond drie weken geleden in Ereveen voor de eerste keer op het podium. Toen derde. En dat wordt ze nu weer. Weer een podiumplaats op de kilometer dus. Dat is heel knap, inderdaad, van Lotte van Beek. Leenstra, de Nederlandse kampioen, wordt vijfde. De andere Nederlandse vrouw viel een beetje tegen. Van Riesen komt niet verder dan de achtste plaats. En Margot Boer wordt slechts dertiende. Anis Das voorlaatste Opvallend trouwens in Nagano, maar zes vrouwen sneller... Dan Marianne Timmer was in 1998 toen Timmer Olympisch kampioen werd. Dat zet de zaken wel even in perspectief. Maar Timmertje kwam ook bijna van een andere planeet, toch? Absoluut. <laughs> hey, dankjewel Sebas. Het NOS Radio en Journaal Media overzicht. Wat Ja, prachtige sneeuwplaatjes natuurlijk vanochtend in de kranten. En op Twitter gaat het niet meer over de sneeuw, maar over de kou. Verschillende politieagenten roepen mensen op Twitter op om te bellen... als ze een zwerver zien in de kou. Zoals buurtagent Jan Pijper in Groningen. Hij schrijft, er is een windregeling van kracht. Niemand hoeft in de kou op straat te slapen. En raad eens van wie deze tweet is. Wie klaagt dat het buiten zo koud is, bedenk dan... dat ik zonder broek door het leven ga. Ja. Wie is dat? Donald Duck. Ach, ja. De RGD Twente twittert tips om warm te blijven. En een van de opvallendste is... draag buiten ons huis geen sieraden. Piercings, oorbellen en dergelijke. Ze kunnen vastvriezen aan de huid. Doe ze gelijk uit. Het onderwijs in Brabant is het beste van Nederland. Tot die conclusie komt hoogleraar Jaap Dronkers. Uit zijn onderzoek blijkt dat middelbare scholen in Noord-Brabant... het meest uit hun leerlingen halen. VWO's, HAVO's en VMBO's B's horen... Allem, scoorden allemaal heel heel goed in Brabant. De Volkskrant publiceert de lijst met beste en slechtste scholen. De afgelopen jaren deed het Dagblad Trouw dat. Volgens onderwijssocioloog Mark Vermeulen... doet Noord-Bramat het zo goed door de economische en culturele sprong... die het de afgelopen jaren heeft gemaakt. Ook een verhaal over het onderwijs op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. Bijna alle scholen in het voortgezet onderwijs staan in het rood. Tussen de 70 en 90 procent van de besturen... kan de gestegen kosten niet meer opbrengen, zegt Sjoerd Slachter... voorzitter van de VO-raad. Het gevolg is dat leraren worden ontslagen, er minder lessen zijn en de klassen groter worden. Slachter zegt dat dat komt doordat de kosten in het onderwijs zijn gestegen. Maar ook dat scholen de boekhouding lastig vinden... en daardoor niet altijd de juiste beslissing nemen. Dit zijn de redacteuren die na 168 jaar de laatste NRC in Rotterdam maken. De allerlaatste. Dat twitterde journalist Marcel Hane vannacht met een foto van de krant verhuisd van Rotterdam naar Amsterdam. In deze laatste Rotterdamse krant staat dat premier Mark Rutte het afgelopen jaar tijdens de onderhandelingen op cruciale momenten onbereikbaar was. CDA-leider Buma zegt dat hij Rutte voor het eerst zag en sprak toen de onderhandelingen over het lenteakkoord na een halve week vrijwel rond waren. Volgens Buma kwam Rutte pas toen even luisteren naar de afgesproken maatregelen. Ook d 66 fractievoorzitter Pechtold en christiani collega Slop zeggen dat zij die dagen vergeefs contact met de premier zochten. Egypte heeft een verdacht opgepakt die leiding zou hebben gegeven aan een terreurnetwerk dat achter de aanslag zat in de Libische stad Benghazi. Volgens The Wall Street Journal. Uh, gaat het om een voormalig lid van de Egyptisch-Islamitische jihad. Man werd in maart 2011 uit de gevangenis bevrijd... na de verdrijving van de Egyptische leider Hosni Mubarak. Bij de aanslag in september kwamen vier Amerikanen... onder wie ambassadeur Chris Stevens, om het leven. Jan Terlouw gaat geen jeugdboeken meer schrijven. Volgens de populaire kinderboekenschrijver... kan hij zich niet meer goed in hun uh, wereld inleven. Bij Omroep Gelderland zei hij... hun wereld is gevuld met een computerspelletjes, twitter en mobiele telefoons. Dat staat te ver van mij af. Als ik daarover moet gaan schrijven komt het gekunsteld over. Het laatste jeugdboek dat Telauw schreef... was Zoektocht in Katoren uit 2007. vervolgens op zijn populaire jeugdboek Koning van Katoren uit 1971. Telauw, inmiddels 81 jaar, blijft wel schrijven. Want in april komt zijn nieuwe boek uit. Veel thrillers doet hij ook, hè? samen met uh, zijn dochter. Ja. Het heeft een jaar geduurd, maar het raadsel is opgelost. De zankvogels kwamen vorig jaar veel te laat... naar hun broedgebieden in Europa. Misschien weet u het nog wel. Omdat het extreem droog was in... Afrika. Het staat in wetenschapsblad Science, de oplossing, en op de site van RTV Noord. Want de onderzoeker Raymond Klaassen van de Rijksuniversiteit Groningen heeft meegeschreven. En wat het dan is, dat moet je daar naar maar kijken. Spannend ons. De vroege vogelsparade van 2012.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 Een grensrechter wordt doodgeschopt door drie jongeren. Hoe heeft het in Nederland zover kunnen komen? Wie kunnen we hier allemaal verantwoordelijk voor houden? En hoe gaan we deze daden in de toekomst voorkomen? Vanavond in Debat op 2. Om tien over 9, live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Als u de nieuwe Peugeot 208 gaat rijden... bent u een grote vriend van uw eigen portemonnee.